Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Concern Philips is het eerste buitenlandse bedrijf... dat in de Verenigde Staten is aangeklaagd... voor overtreding van de Magnitsky-wet. Dat meldt de Financial Times. Philips Medical Systems zou medische apparatuur hebben verkocht aan een Russisch bedrijf met aan het hoofd een Rus die in verband wordt gebracht met de dood van Sergej Magnitsky. De wet is genoemd naar een Russische advocaat die deed onderzoek naar corruptie door Russische overheidsbedrijven en overleed in de cel. De wet verbiedt bedrijven die in de VS actief zijn om zaken te doen met Russen die in verband worden gebracht met Magnitsky's dood.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 Dan nog het weer, vannacht en overdag onstuimig en nat. Het blijft de hele dag regenen. De zuidwestenwind is boven land krachtig, 6 tot 7. Aan zee stormachtig, kracht 9. Overal zijn forse windstoten mogelijk. En het is erg zacht, 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Het is de nacht. Het Miranda van Holland. Een hele goede nacht en fijn dat u bij ons bent. Dit is de nacht van 24 december 2013. En de komende twee uur ga ik met u praten over kerstgewoontes. Van kerstballen in de boom tot meezingen in de kerk. Van kerstbrunches tot winkelen bij de Ikea op tweede kerstdag. Dat schijnt een kersttraditie te zijn. Ik moet er persoonlijk dan niet aan denken. maar Het zijn allemaal kerstgewoontes die jaar en dag al onze kersttraditie bepalen. Ik ben op zoek naar uw vaste kerstgewoonte. Zijn er tradities die u of uw familie nauwgezet volgen? Ik zou het heel leuk vinden als u, als u me daarover wilt vertellen. Dat kan. Door bijvoorbeeld te bellen naar 0800 Of een mailtje te sturen. Want we zijn ook per mail gewoon bereikbaar. nacht.eo.nl. En op Twitter kunt u reageren. Dat kan via hashtag DIDN. Dat staat voor Dit is de Nacht. Praat met mij mee vannacht over, over kerst, kerstgewoontes. Bent u een liefhebber van een echte boom? Of uh, hebt u een nepper? Vrienden van mij die hebben zo n, zo n, uh, de gewoonte om hun, uh, hun huis... zo vanaf half november ja, om te toveren tot een soort kabouterdorp... met treintjes en bergen en alles beweegt. En, nee, het is een heel landschap. en dat, wordt dan, ja, dat krijgt dan anderhalve maand plek in hun huis... Ja, ik kom altijd eventjes kijken. Allemaal lampjes erin. Dat is hun kersttraditie en die, die breidt zich elk jaar weer uit. Er komt elk jaar wat nieuws bij. Heeft u ook zoeken tradities Wilt u daarover vertellen vannacht? Dat kan op 0800 1121. Te gast vannacht en zojuist aangeschoven in de studio, ik ben heel blij dat je er bent. Vincent van Dijk, jij bent een lifestyle trendwatcher bij Creatief Adviesbureau HBMEO. Oh, zeg ik dat goed? Helemaal goed. Helemaal goed, dat is heel fijn. En aan de telefoon hangt Karin van Den Broek. Zij is, is voorzitter van het moderamen van de protestante kerk Nederland. Oftewel de PKN. Een hele goede nacht, Karin. Goeiedag. Een hele goede nacht. Fijn dat jullie allebei uh, uh, wakker zijn. Uh, we gaan even luisteren naar een fragmentje. Met kerst komen ze wel. Ja. Maar dat kan al heel snel naar schijnheiligheid rieken. Op het moment dat ze even later, gedurende het jaar, niet meer terugkeren. Ja, ik zou dat niet als schijnheilig betitelen. We zijn blij met de mensen die... Vanavond of vannacht komen? We willen eigenlijk kerst beginnen met Jezus. Want kerst vieren zonder Jezus, ja, dat is eigenlijk een uh, uh, jarig zijn zonder de jarigen. Karin van den Broeke, even voor de duidelijkheid: uh, wat doet een voorzitter van het Moderamen van de PKM precies? Uh, van alles en nog dat, uh, maar uh, uh, ja, het is mijn taak om leiding te geven aan het uh, uh, beleid van de kerk, beleidsbepaling van de kerk. Uh, Synode is het hoogste orgaan van de, van de protestantse kerk in Nederland. Daar worden beleidsbeslissingen uh, uh, genomen en het is mijn taak om dat proces goed te laten uh, verlopen. Oké. Okay, is... En daarnaast doe ja, je als, als, als preces uh, ook een aantal representatieve dingen, dus je bent op uh, plekken... Namens de kerk aanwezig. Aha, aha. bent u dan een soort uh, protestantse vrouwelijke paus? Ha, uh, uh, wij doen het al, bijvoorbeeld al samen. Uh, Naast de president is ook al de Scriba, die uh, gezicht van de kerk is. Uh, maar het is een van de vele titels die ik sinds ik heb uh, informeel wel eens toegedicht. Ah, oké, oké, okay, ja. okay. informeel dan. Um, het geluidsfragmentje wat u zojuist hoorde, uh, uh, herkent u dat? Ja. Natuurlijk zijn er discussies over uh, uh, uh, hoe uh, gaat de kerk met kerst om... en hoe gaan mensen met uh, kerst en de kerk om. Um, in zowel positieve als in, uh, als in negatieve zin. Hè. Er zijn mensen die zeggen, uh, moeten mensen nou alleen met kerst naar de kerk gaan? Uh, en anderen zeggen, nou prachtig dat mensen er in elk geval met, uh, uh, met kerst zijn. Mm -hmm. En uh, uh, mooi is natuurlijk dat mensen zeggen, uh, het is kerst... Dus ik wil ook het verhaal horen van Jezus, want we vieren met kerst de geboorte van Jezus de Christus. Mm -hmm. uh, Vincent, ga jij met kerst naar de kerk? Heel af en toe. Heel af en toe. En, en uh, is dat dan ook om dat verhaal te horen? Dat je denkt, van, oh, dat hoort zo bij kerst, dat is, dat is gewoon een mooie traditie? Uh, eerlijk gezegd gebruik ik kerst zoals heel veel mensen tegenwoordig als een moment van contemplatie. Dat je even nadenkt over het leven, over je vrienden, over je familie, over relaties. En uh, ja, dat werkt voor mij heel goed als ik dat in een kerk doe. Hmm. Maar dat kan ook thuis bij een uh, kaars en een goed glas wijn. Ja, ik hoor concurrentie, kaars en een goed glas wijn, uh, Karin. <lacht> nou, um... Die kaars en die, dat goede glas wijn uh, staan er bij mij thuis, hoor. En, uh, ik, dus, uh, ja, uh, het is natuurlijk zo. Het is een moment waarop je uh, tot rust komt. Waarop je afvraagt, wat zijn de wezenlijke dingen uh, in het leven? Uh, ik ben heel blij dat kerst in onze samenleving die ieder geval vervult. Van contemplatie. ja. Mm -hmm. Van bezinning. Dat mensen toch weer even stilgezet worden. toch weer even zich afvragen van uh, wat uh, is belangrijk in mijn leven. In het, in het kerstverhaal uh, uh, zit dat uh, zinnetje van vrede op aarde. Ja. Uh, nou, ten diepste is dat denk ik iets waar, uh, waar veel mensen naar verlangen. En als uh, uh, kerst op de een of andere manier dat verlangen in mensen weer weet te raken, dan is dat prachtig. Is dat dan ook de reden dat uh, met kerst de kerken voller zitten? Ja, dat denk ik wel. Dat het uh, kerst is in de samenleving zo, uh, zo zichtbaar aanwezig. Met in al zijn, uh, zijn vrolijke gestalten. Van uh, versieringen, van uh, lekker eten met elkaar. Uh, van um, uh, kleuren die iets warms uitstralen. Um, nou, dat is dan een moment waarop uh, uh, veel mensen... ...toch ook weer even naar de bron van die verdieping zorgen, uh, zoeken... Um, ja, dat, dat kan natuurlijk op veel plaatsen, um, maar het kan ook een beetje iets oppervlakkigs krijgen wanneer je um, uh, niet meer echt hardop daar met elkaar over nadenkt. En de kerk is wel een plek om um, ook tot echte verdieping te komen van waar hebben we het nou precies over. Ja, maar um, werkt dat ook als je maar één keer in, in het jaar dan gaat? Is het dan ook niet zo dat je dan gewoon met enige regelmaat moet terugkomen, dat dat... Dat je dat moet onderhouden, trainen? Voor, voor mij wel. He, voor mij is het zo dat het een, een verhaal is wat. Uh, uh, niet alleen het kerstverhaal, maar het hele Bijbelse verhaal. Um Waarin je inderdaad ook getraind moet worden. Ik zie de kerk altijd als een, als een soort oefenplek plek van samenleving. Van, uh, elk mens kent zijn ups en zijn downs en heeft zijn goede en zijn slechte kanten. En voor mij is het, de, plek, de, de kerk een plek waarop je uh, elke week weer even uh, erbij bepaald wordt. van nou, hoe leven we samen? Hoe zit ik zelf in elkaar? Um, en het is voor mij uh, zinnig om uh, heel regelmatig uh, stil te staan bij. Uh, bij die vragen. Mm -hmm. um, mensen doen dat verschillend. Niet iedereen heeft daar eh, elke week behoefte aan. Um, ja, tuurlijk denk ik wel dat het goed is om veel vaker te gaan. U, u, u bent het ook wel verplicht natuurlijk als, als, als voorzitter van de kerk eigenlijk. Hè? Het zou ja. raar zijn als u iets anders zou zeggen. Ja, maar uh, tegelijkertijd ik zou ik natuurlijk nooit uh, voorzitter van de kerk geworden zijn... als ik het niet zelf uh, plezierig en belangrijk gevonden ja, zou hebben. dat ben ik ja. helemaal met u eens. Ja. Uh, de, de PKN heeft een, een spotje gelanceerd om mensen ja. naar, naar de kerk te lokken met kerst. Ik, ik heb hem gezien, er zitten een aantal bekende Nederlanders uh, uh, bij elkaar aan tafel. Um, maar is, dat is toch niet nodig? Want juist met kerst, nou ja, dan loopt het wel lekker. Ja, dat zou je zeggen. Uh, en dat is op zich ook zo. Uh, maar het is wel zo dat uh, uh, we leven in een tijd dat uh, naar de kerk gaan... niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. En um, dat vinden we als kerk wel uh, jammer. Want we denken dat het ook goed is voor mensen. Dat de kerk iets te bieden heeft uh, voor mensen. Ook voor die mensen die niet meer vanzelfsprekend naar de kerk gaan. Mm -hmm. um, en kerst is wel een mooi moment om uh, um, weer aan te haken bij het gevoel van... Verliezen we eigenlijk niet iets als we niet meer naar de kerk gaan? Hmm. Dus om. Uh, uh, nou, dat was een tijd lang voor heel veel mensen vanzelfsprekend, was... en dat we toch een beetje kwijt zijn als samenleving, om dat weer even naar voren te halen. We zouden dat ook in de, in de zomer kunnen doen, maar de kans op effect is wat minder groot. Ja, dat geloof ik, ja. ja. ja. Um, mag ik iets onbeleefds vragen? Um, ja. Uh, zit daar nou een target aan vast? Heb je nou van tevoren afgesproken van... nou, we gaan dat spotje doen en dan willen we toch wel minimaal... dat er 20% meer mensen straks naar de kerk gaan... en dan heeft ons spotje effect gehad? Nee, want dat is heel moeilijk uh, uh, meetbaar. Alleen al als Protestantse kerk hebben we zo'n uh, zo 2000 uh, gemeenten in Nederland. Er zijn andere vormen van kerk zijn waar mensen in samenkomen. Maar het is ook een spotje... Het uh, komt allen tezamen. Je ziet een kerk in beeld. De afzender is de protestantse kerk in, uh, in Nederland. Maar um, nou, het zou ook nog kunnen dat mensen naar andere kerken gaan. Er zijn meer kerken in, uh, in Nederland. Um, uh, dus het zou moeilijk te meten zijn. Uh, wat we een beetje hopen is um, dat het niet alleen tot hele concrete ker uh, kerkgang met kerst uh, leidt. Dat, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar dat het ook... Um, een bewustzijn in de samenleving uh, weer een beetje verandert um, in de zin van dat het helemaal niet zo vreemd is om naar de kerk te gaan. Ja. We staan toch langzamerhand op een punt dat veel mensen het bijzonder gaan vinden om naar de kerk te gaan. Terwijl wij denken, nou, dat is echt iets wat, uh, wat in onze samenleving uh, thuis hoort en wat ook iets positiefs te brengen heeft aan, uh, aan heel veel mensen. Dus, het, dus het, uh, het herontdekken van een rijke traditie die, ja, die dat bij is ons wordt. Weer heel mooi, ja. Um, ik kom zo meteen bij u terug, want ik vind het ook leuk... als de luisteraars van dit nachtelijke programma... en die zijn er veel, uh, um, meepraten. Gaat u naar de kerk met kerst? Of uh, blijft u liever thuis? Of voegt de kerk voor u iets toe? Is het iets wat echt heel erg voor u bij, bij kerst Past en hoort, laat het me weten. U kunt bellen met het gratis Radio 1-nummer. Dat is 0800 1121. 0800 1121. Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. Nacht.eo.nl. En op Twitter kunt u reageren. Dat kunt met hashtag DitisDenacht. Gaan we eerst even een kerstplaatje draaien van een tweelingsluisterende naam A Tangerine. En dit is hun I Like Christmas. Weathers. Yes, I like Christmas, I like Christmas, but I can't stand the cold, I can't stand the cold Oh no, oh no, oh no Someday we'll take a trip to the sunniest shore Christmas, but I can't stand the cold. Oftewel, ik kan niet tegen de kou. En dat kan ik me in het geval van deze tweeling... Sander en Arno Brinks ook wel voorstellen. Want het zijn twee barmagende mannetjes. Um, misschien heb je ze wel eens gezien. Ze zijn al enige tijd de huisband in de wereld draai door. En verzorgen dan met regelmaat uitzendingen van uh, muziek. Het is een één eigen tweeling. Het is mij tot op heden nooit gelukt om ze uit elkaar te houden. Um, en misschien is dat ook wel onderdeel van de magie. U luistert naar Dit is de Nacht... Um, we hebben het over kerst, de komende twee uur. Kersttradities en een belangrijke kersttraditie is kerkbezoek. Is dat voor u ook zo? Of is kerst voor u meer het versieren van een boom? Of samen zijn met familie? Laat het me weten, 0800-1121. Uh, Mede kan ook naar nacht.nl of zeg Dit is de nacht. Maar bellen is verreweg het meest makkelijk. 0800-1121. Um, als het goed is, hebben we mevrouw Van Rooyen nu aan de lijn hangen. Goedenacht, mevrouw Van Rooyen. Goedenacht. Hallo. U gaat naar de kerk met kerst? Ja, hoor. Ik ga naar de kerk met kerst. En gaat u alleen met kerst naar de kerk of doet u dat eigenlijk altijd? Ik doe het altijd. Ha. En is kerst dan extra bijzonder voor u? Dat is een, uh, ja, een speciale nacht, omdat het de uh, speciale nacht is dat Christus geboren is. U, u gaat ook naar de kerstnachtdiensten dan? Ik ga naar de nachtdienst. Ja, die is tegenwoordig niet meer s'nachts, maar. Om eh, tien uur s'avonds. Oh ja, ja, ja. ja. En, en, maar dan, um, want je hebt de kerstnachtdienst... maar er is op eerste kerstdag ook alweer een ochtenddienst. Dan ga ik ook wel naar een dienst... maar dan ga ik naar een, een, een protestantendienst. Oké. Okay. Dat ik daar vrijwilligerswerk doe. En aan die kant... Okay. dat ik dan ook weer bij wil. Ja, en, en um, vindt u het vreemd... dat er met kerst meer mensen in uw kerk zitten? Uh, het is niet vreemd en helaas moeten de kerken voortaan de netjes uit gaan delen... zodat de vaste bezoekers toch ook wel een plaats krijgen in de kerk waar ze altijd trekken. Ja, want dat is natuurlijk zo. Dan zit er ineens iemand anders op uw plekje. Nou, heb ik daar niet zo'n probleem mee, want ik zit in een roosel. dus een plekje vind ik oh. altijd wel. Nou, dat maar is stralen troost. Vast, voor de vaste bezoekers is het soms heel erg als ze dan ineens... Uh, niet naar binnen zouden ja, ja, ja, is dat wel eens gebeurd? Uh, wat ik heb gehoord... Uh, is dat ook de reden waarom ze tegenwoordig... dus nu uh, met je zou delen. Oh. oh. Mag ik u bedanken, uh, uh, mevrouw Van Rooyen Dank u wel. en Ik wens u een hele fijne kerstfeest. Dank u wel, u ook. En ik wens u alvast een hele fijne nachtdienst. Dank u wel. Dag, mevrouw Van Rooyen uh, Aangeschoven hier aan tafel is Pien. Uh, Pien Breusma. Uh, Pien, ik ben heel blij dat je bent. Nou, ik nou ja, nog. Ik je bent ook. niet alleen je hebt Willem bij je? Ja, klopt. Nou moet ik zeggen dat ik ooit, um, en, en Willem is niet om je in verlegenheid te brengen, maar dat ik heb gezegd: er zijn uh, uh, twee dingen die een man aantrekkelijk maken: een bril, die heb je niet, of een accordeon. Ik val op mannen met brillen en als we dan ook accordeon kunnen spelen... Ik, ja, sorry. En jij staat hier heel uh, uh, mooi te wezen in de studio met een accordeon op je buik. Dus ik ga me snel weer uh, focussen op Pien voordat ik me helemaal laat afleiden. Ja. Uh, maar voor iedereen die het wil zien, surf naar radio1.nl. Klik op de webcam en dan ziet u Willem en zijn accordeon... en uh, mij in enige verlegenheid uh, daarbij zitten. Um, heb jij een kerstboom, Pien? Nee. Geen kerstboom? Nee. Hou je niet van kerst? Uh, ik hou wel van kerst, maar ja, ik weet niet. Mijn moeder heeft nooit iets met kerstbomen gehad. En dat, ja, dat gaat dan toch wel over ook op de kinderen, blijkbaar. Want ja? volgens mij heeft niemand van de kinderen, ik heb drie broers, iets met een kerstboom. Dus. Maar ja. Die, doe je wel iets aan kerstdecoraties? Ja, ja wel lichtjes en, uh, en kaarsjes en zo. Maar echt een kerstboom, dat nee. Niet je ding. Nee. En ga jij met kerst naar de kerk? Niet altijd, maar ik probeer het altijd wel, Ja. En is dat iets wat je speciaal doet met kerst? Of heb je wel vaker die gewoonte? Nee, ik ben wel ook uh, christelijk opgevoed. Dus uh, ik, ik ben wel vaker in de kerk. Maar het is uh, afgelopen jaren is het wel echt met kerst vooral. Dat ik dan sowieso er ben, zeg maar. En voegt dat nou iets toe voor jou bij kerst? Is het echt iets wat bij elkaar hoort? Ja, vind ik toch wel. Ik vind het, ik vind het altijd wel uh, ja, iets, iets meer warmte geven. Een uh, beetje reflectie... Uh, op het hele jaar. En ja, ik, ik, ik heb er toch wel wat mee om dan even de mensen weer te zien. Mm -hmm. Die je dan eigenlijk elk jaar ziet natuurlijk. En um, ja, ik weet niet. Het, is toch wel, het hoort er toch wel bij voor mij. Ja. En, en, en de, de kerstliederen zingen? Je bent muzikant? Ja. Uh, nou, wat betreft kerk niet. Want ik, ik hou dan weer niet zo van orgel en zo. Dat vind ik niet zo mooi. Maar uh, voor de rest uh, het zijn natuurlijk hele mooie popliedjes uh, over kerst. Dus uh, ja, dat vind ik, dat hou ik dan wel weer van. Heb jij zelf als eens een kerstliedje geschreven? Dat lijkt me als mm. muzikant zijnde zo moeilijk. Omdat je altijd weer in die cliché zit met sneeuw, heddertjes. Klopt, ja. Ik heb wel een, een liedje over de winter. Uh, toevallig een paar weken geleden uh, geschreven. Maar dat is dus niet specifiek over de kerst. Maar meer over het wintergevoel. Dus ja... Het is natuurlijk ook wel kerst, maar ja niet, niet specifiek over kerst. Dat zou ik ook wel moeilijk vinden, denk ik. Omdat het inderdaad snel de clichés... Uh... Ja, heel snel. Ja. Nou ja, dan, dan blijf daar dan alsjeblieft verre van. Ja. Uh, maar spelen ga je vannacht wel uh, onder je artiestenaam. Blue June ja, noem Je um, jij gaat reach out voor ons spelen. Mag ik jou vragen om een, een, een paar pasjes te lopen Naar de andere kant van onze kleine studiootje ja. Dan mag je naast onze mini kerstboom gaan staan Want ook de Radio 1 studio Is in deze tijd van het jaar Versierd uh, Met een heel mooi klein boompje Dat staat uh, links van Pien Als u op de webcam zou kijken Dan zou u het uh, boompje zien En dat heeft lichtjes en gekleurde balletjes En het is uh, overduidelijk wel een, een kunstboompje En er hangt uh, nog een Ander, ja, object. Laten we het een object noemen, Vincent. Ik weet niet hoe trendy dit ding is, wat, wat hier aan de muur hangt. Um, het is op een soort standaard geplakt. Het lijkt een soort zwevende struik met, met kerstballen. Laten we het daarop houden. Kersversieringen zijn niet altijd per se heel mooi, Vincent. Eh, nou, deze in ieder geval niet. Nee, deze is niet, deze is niet heel goed. <lacht> met gesluit. alle respect. Nee, nee. Ik zit er nu ook naar te kijken. en Ik denk, wie heeft dat toch bedacht? Een soort stok met, ja. uh, met kersttakken uh, erin. Ja, je merkt dan toch dat dit een nieuwszender is. Hè? Dat het toch misschien... Uh... Dat het radio is. Ja, dat is ook waar. <laughs> Laten we het daar ook vooral op houden. Uh, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Heel goed. Dit is Blue June. En Reach Out. Fire burns low, said that it's an ending. Lights always glow, I want to keep it safe. Everything I want is nothing more than. feeling close and knowing it's right after weeks of lonely fights to go when i reach out to the fields where i grew up old silence and grace but now go back To this day When I walk around too slow Someone said let's go Tightness appears But I won't break this The magic of work spoken through the night Someone is clear The times are old and Thinking about Freedom from care Is for now The best to hear So go and grace but now go back to this day when I walk around too slow someone said let's go leave.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 Dankjewel, Blue June. Later dit uur uh, meer live muziek hierin. Dit is de nacht. Ik praat vannacht over kerst, kersttradities, kerstgewoontes... en over de kerstnachtdienst, over naar de kerk gaan met kerst. In de studio uh, hier Vincent van Dijk... en aan de lijn Karin van den Broeken, voorzitter van het Moderamen van de PKN. Oftewel vertaald voor uh, uh, Leken, uh, de protestantse vrouwelijke paus van Nederland. Ik blijf er even mee zitten hoor, Karin. Ik vind het mooi hoor. Ja, ik vind het. Ja. Mooie titel. Ja, vind ja. ik ook. En het, en, en het is. Het is, het is uh, uh, uh, nou, geeft een, een helder beeld, vind ik. Um, heeft de kerk inmiddels een nieuwe tactiek ontwikkeld om, om mensen uh, naar binnen te krijgen. En, en, en zo ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, wij hebben uh, ontzettend veel plaatselijke kerken... en elke kerk doet dat ook weer op een, uh, op een andere manier. Uh, maar het is wel zo dat we ons de laatste jaren meer bewust zijn... van het feit dat we naar de kerk gaan voor heel veel mensen niet... meer vanzelfsprekend is. Terwijl we tegelijkertijd wel het idee hebben... Dat de kerk iets, uh, iets te bieden heeft aan uh, uh, mensen uh, die uh, gewoon als persoon naar de kerk komen. Maar ook uh, aan gemeenschappen, aan, aan dorpen, aan steden, aan de samenleving als geheel. En daarom zijn we uh, ons de laatste jaren wel meer bewust van het feit dat we... Nou, niet alleen maar meer de traditionele vormen van kerk zijn moeten hebben... maar dat we ook uh, uh, als kerken iets meer uh, actief naar buiten moeten treden... en ook wat moeten experimenteren met andere vormen van kerk zijn. Heb je uh, daar een voorbeeld van? Uh, ja, uh, in het land, uh, uh, van niet zo specifiek met kerst, maar er, worden, uh, uh, er zijn groepen die uh, uh, tegenwoordig meer in de kroeg uh, samenkomen. Uh, of mensen die uh, in de kroeg in gesprek gaan met, uh, uh, met mensen. Uh, omdat ze zeggen, van nou ja, daar zijn mensen toch al samen. Uh, misschien kunnen we daar wel uh, dat levensbeschouwelijke gesprek voeren, uh, mm -hmm. wat we anders in de, in de kerk met elkaar uh, voeren. Er um, zijn plekken waar veel meer uh, nadruk ligt op stilte en op een bepaalde uh, manier van zingen dan in, uh, uh, dan in de traditionele kerken uh, gebeurt. Um, er zijn uh, uh, plekken waar geprobeerd wordt om kleine leefgemeenschappen uh, te vormen. Dus mensen die juist heel radicaal kiezen voor uh, uh, het samenleven als kustenen en van daaruit iets laten uh, zien in de samenleving. Dus eigenlijk, uh, hoor ik zeggen, uh, voor, voor ieder wat wils. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat... Kerk zijn heeft natuurlijk betrekking op alle aspecten van het, uh, van het leven en van het samenleven. Dus daar heb je ook heel verschillende uh, vormen voor nodig. Mm. Um, want we hebben het nu steeds over met kerst naar de kerk gaan, uh, bijvoorbeeld. Maar um, ik weet ook dat er mensen zijn die als vrijwilliger ervoor kiezen om... Um, in de gevangenis te gaan helpen uh, rond die dagen... of in het ziekenhuis te gaan helpen. Mm. Um, ja, het leger des Heils is ja. altijd uh, bekend schenken, om uh, ja. het uitdelen van eten. Ja. Uh, maar nou, ook als protestantse kerk hebben we al, uh, wel plekken... waar uh, juist rond kerst uh, maaltijden georganiseerd worden. Um, zodat die mensen die niet zo um, een, een vanzelfsprekende setting hebben... om thuis uh, een goed glas wijn te drinken... Uh, en het gezellig te hebben met mensen die hen al dierbaar zijn, zodat die ook een plek hebben om mm. toch kerst te kunnen vieren. Ik, ik, ik haal even Vincent erbij. Vincent, je, uh, je bent een trendwatcher. Um, eigenlijk hoor ik hier nieuwe vormen van, van, van kerk zijn. Dat moet toch iets zijn wat jij als trendwatcher een, een, een interessant, iets, uh, een interessante ontwikkeling zou kunnen vinden. Is dit uh, nee, wat, wat vind je daarvan? Ja, het is, het is een trend die je inderdaad kunt signaleren. We leven in een hele moeilijke, onrustige, onrustige, chaotische maatschappij. En mensen hebben overduidelijk wel behoefte aan, aan rustpunten. Uh, aan, aan, aan stiltegebieden, maar ook goede gesprekken met elkaar. En uh, niet iedereen is meer gewend om naar de kerk te gaan. Dus... Uh, gaan ze zoeken naar andere methoden om, om tot bezinning te komen. En, en gelukkig spelen kerken daar ook inderdaad steeds beter ja. uh, op in. Dus zinnig. Um, aan de lijn uh, Timo, Timo. Een hele goede nacht, Timo. Ben je er nog? Timo slaapt. Timo slaapt. Timo, ik hoorde je eventjes. Ben je daar? Hmm, dan gaan we even naar de andere lijn. En meneer van der Heuvel, een hele goede nacht. En hey, goedenavond. Hallo, u wilde, u wilde ook iets vertellen. Nou, kijk, ik ben altijd gewend om inderdaad naar de kerk toe te gaan. Met kerst alleen of, of gewoon überhaupt? Uh, niet, niet alleen met, met de kerst. Ik ben ook christelijk opgevoed. Zo dus uh, vormde kerk. En uh, nou uh, wer, ben ik al aan het werk. En dus ook met de kerstdagen. Oh, ik heb mij de taak op mij genomen om een ijsbaan in Amersfoort te bewaken. Een ijsbaan te bewaken? Ja, mooi. Hè? Ja? ja? Ja, er staat er van alles omheen: me heen. en een, een, een En dat moet u dan in de gaten houden? Op toestanden allemaal. Maar uh, wat wil er nou? Dat ik dus alleen maar s'nachts aan het werk ben. Ik werk van half elf uh, uh, s'avonds tot half negen ochtends. Oh, Helemaal alleen? Helemaal alleen. Ach, meneer van de Heuvel. <laughs> ja, klinkt zielig, hè? Ja. Ik vind het ook zo'n zo desolaat beeld. U alleen ja, op zijn ijsbaan. Het, ja, dat is het ook wel. Maar ja. oké, okay. uh, zeker vanavond met die storm en die regen. Ja? en uh, Dan loopt dus helemaal niemand rond. En, uh, eigenlijk wil ik een, een, een, een klein oproepje doen. Nou, doe eens. Nou, als er nou mensen zijn die morgenavond, op kerstavond... ze rijgen helemaal vervelen... of ze uh, gewoon behoefte hebben aan uh, contact. Laten ze naar de ijsbaan komen in Amersfoort. Oh, wat een goed idee. Ik zorg voor een warm kopje chocolademelk. Ach. Ik steek de vuurkorrel van... En gedeeltes smart is halve smart. Nou, ik vind dat een goed idee, meneer Van den Heuvel. Uh, misschien dat er ook wel mensen zijn die, uh, die voor of na de, de, de kerstnachtdienst... dan even bij u langs zullen komen. Dat zou ik leuk vinden. Dat vind ik heel leuk. Dus voor de duidelijkheid... Uh, u bent morgen aan het, aan het waken uh, in, in, in of op de ijsbaan uh, in Amersfoort. Is de maar... ijsbaan op de Eemhaven. In Amersfoort. in Amersfoort. Nou, ik hoop dat de mensen nu meeschrijven die in de buurt van Amersfoort wonen... en die denken, nou, dat vind ik nou leuk... om op kerstnacht even kennis te gaan maken met meneer van de Heuvel. Uh, ja, u, u bent neem ik aan herkenbaar aan een uh, bewakerskostuum. Uh, ja, nou ja. Ik ben de enige die hier ook Ja, dat is, dat is op zich ook wel weer waar. <laughs> <laughs> Meneer Van de Heuvel, mag ik u danken voor uw belletje. En een hele goede Heel nacht. Dag, man. Hey, doei. Dag. Hij hey, zegt, nou ja, wie weet, kunnen we mensen inderdaad nog uh, uh, bij elkaar uh, samenbrengen. Um, even kijken. Uh, um, de kerk, ja, dan ga ik weer even terug. Uh, uh, Karim. Ja. Um, die nieuwe vormen van kerk waar je over vertelde. Hè? Um, geeft dat wel eens een botsing tussen... Um, um, het, klinkt, het klinkt heel jong en heel modern. En, en al zoekend naar nieuwe vormen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen juist met kerst... Um, een hele traditionele kerstdienst wensen. Ja, dat is uh, grappig dat je dat noemt. Uh, ik ben bijvoorbeeld... Jaar jaar studentenpasten geweest in Leiden. Dat is dan niet zozeer een nieuwe vorm van kerk zijn, want dat bestaat al langer. Maar daar hadden we diensten waarin altijd liederen gezongen werden... die niet helemaal de klassieke Oosterhuisliederen waren... maar die echt pasten in de wat maatschappijkritische toon... die vaak getroffen werd in die, in die diensten. Ja. En ik weet dat we daar rond de kerstnacht altijd wel discussie hadden... Uh, want normaal gesproken kwamen er uh, op zondag zo'n zo 400 mensen naar de kerk. En met de kerstnacht zaten er dan 1400. En dan dachten we, moeten we nou onze eigen stijl uh, uh, uh, handhaven? Of moeten we toch aansluiten bij uh, wat mensen die de Ecclesia nog niet zo goed kennen? Vooral verwachten bij kerst, uh, komt allen tezamen. Um, ja, de bij, God. bij nachten, ja. Um, en daar hebben in die tijd toch altijd gekozen voor... Uh, nee, houd het soort diensten uh, wat je uh, altijd houdt... Uh, waarin je uh, nou, ook je eigen manier van verstaan van het evangelie uh, kwijt kunt... Uh, en wees duidelijk uh, over wat jij te bieden hebt. En ik denk dat kerken daar wel steeds uh, beter in worden... dat ze uh, ook een beetje laten weten aan mensen van... nou, wat kun je bij ons verwachten? En dat is niet in elke kerk precies de, dezelfde uh, vorm... Um, maar als mensen weten... Welk soort diensten ze kunnen verwachten want op een bepaalde plek. Nou, dan kunnen ze ook uh, daarvoor kiezen. Eigenlijk geef je hier al mee antwoord op een, op een vraag die binnengekomen is uh, uh, van Timo. Zijn vraag is: wat kunnen mensen verwachten als ze naar de kerk gaan? Maar ik hoor u eigenlijk zeggen dat dat gewoon ook dus verschilt. Afhankelijk van wat voor uh, gemeente, wat voor plek, wat voor locatie, wat voor type bijeenkomst bezocht wordt. Ja, ik denk dat we uh, we hebben heel veel. Uh, uh, Kerken, uh, die nog redelijk traditionele kerken zijn. Als je daar naartoe gaat, dan zul je waarschijnlijk stille nacht, heilige nacht uh, zingen. Komt allen tezamen zingen, komt verwonderd u hier mensen. Maar, oh ja. En een aantal van die traditionele ja. liederen. Nou, zeker in de kerstnachtdienst wordt op de meeste plaatsen uh, Lucas 2. Uh, het verhaal uh, uh, van Maria en Jozef die optrekken, die moeten uh, laten inschrijven En uh, van de geboorte uh, uh, op een plek. Um, nou, waar uh, de meeste mensen liever niet een kind zitten waren, van herders. het ruige volk, wat als eerste uh, op bezoek komt. En dat zul je op de meeste plekken uh, uh, horen. Um, wat een prachtig verhaal blijft. Van ook. wat het verhaal betekent voor deze tijd. Maar daar heeft elke kerk toch ook weer een beetje zijn eigen uh, stijl in. Hmm, hmm, hmm, ja. Is mij helemaal duidelijk. Um, even een oproepje naar de luisteraars. Um, uh, welke betekenis heeft kerst voor u? Gaat u naar de kerstnachtdienst? Of misschien juist helemaal niet. Uh, praat vannacht met ons mee. We hebben het over kerst hier in dit is de nacht 0801121. Dat is ons gratis nummer 0801121. Maar mailen, dat kan ook. nacht.eo.nl. En al uw vragen zullen we dan ook daadwerkelijk behandelen. En twitteren kan ook: hashtag Dit is de nacht. Um, Karin, voordat we afscheid nemen, maak nog. Eén keer eens even goede reclame uh, uh, voor de kerk. Waarom moeten wij morgen nacht, uh, of eigenlijk uh, aankomende nacht, naar een kerstnachtdienst? Nou, ik wens iedereen sowieso hele goede kerstdagen. Iedereen op zijn eigen manier. Uh, maar in de kerk uh, hoor je uh, wel een, een prachtig bijbelsverhaal. Wat je aanzet tot denken, wat wat verdieping geeft. Uh, wat bespiegeling op uh, hoe je in het leven staat, wat ook gemeenschap geeft. Als je naar de kerk gaat, dan ben je daar niet alleen uh, voor jezelf... maar dan uh, bid je met elkaar ook een plek aan uh, uh, die paar mensen... die misschien niet uh, zelf een warme context hebben... Uh, maar die juist in de kerk iets van gemeenschap ervaren. Dus je doet het voor jezelf, maar je doet het ook voor een wijdere kring met mensen... En het is uh, uh, echt een mooi moment om uh, niet alleen die traditionele liederen weer te horen... maar ook om uh, het echte verhaal te horen en met elkaar te kunnen delen. Ja, En, en, en als ik mag toevoegen, dat, dat ontzettende kippenvel wat ik altijd krijg... van dat Iris en God met z'n allen zingen. Ja, dat is heel indrukwekkend. Het gebeurt ook niet overal, maar waar ben ik. Hebben mensen daar wel het gevoel van, uh, ja, nu is het echt kerst. Ja, ja, dat, dat, ja. dat heb ik ook altijd. Um, Karin, hartelijk dank. Uh, welke keer ga je zelf trouwens heen met kerst? Uh, in de kerstnachtdienst ben ik in, uh, in Kortgenen. Uh, dan uh, ga ik ook voor. Uh, oh. en Dat wordt een, uh, wordt een mooie dienst. Maar maar een kort, kortgenen? Het, wat zei je? Kortgenen? Kortgenen, kortgenen. dat is een uh, dorpje in, uh, uh, op noord beveland in Zeeland... Um, nou, daar wordt mooi cello gespeeld, mooi gezongen. Uh, ik ga natuurlijk mooi preken, dat begrijp je. Ja. <laughs> uh, en kerstmorgen dan ben ik in Wissenkerken. Dat is een ander dorp uh, uh, in Nederland. maar die horen allebei bij mijn gemeente. Want ik heb ook nog een gewone gemeente naast mijn uh, presidiaat. En in Wissenkerken, daar woon ik ook. Op kerstmorgen hoef ik niet, uh, niet zelf voor te gaan, omdat ik nu. Prezes ben, heb ik uh, uh, ook een vervanger. Uh, maar uh, uh, dat is een uh, echt leuke jonge predikant. En daar ga ik lekker naar luisteren in de kerk. En dan ben ik ook blij dat ik met een hoop andere mensen uh, uh, samen uh, de kerstmorgen, uh, uh, uh, met Kerstmorgen het kerstverhaal kan horen. Heel goed. Nou, wens ik u alvast een hele fijne kerst. En uh, bedankt. Ik wens jou ook hele goede kerstdagen. En alle luisteraars ook, uiteraard. Dank u, tot dinsdag. Tot ziens, dag. Um, voordat we uh, uh, weer naar Blue June gaan luisteren, uh, vind ik nog even één vraag aan jou. Um, kerst zijn ook uh, kerststalletjes en kerstengeltjes. Zijn die trendy op het moment? Nee, niet echt. Nee? nee. die oh. hele ouderwetse decoratie van uh, ballen en uh, engelen, die laten we dit jaar achterwege. Ja? Oh, ik ben ja. zo dol op kerststalletjes. Nou, dan zet je hem toch in. Ja, open. nee, ik heb er niet zelf een. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er nooit een heb gehad. Maar ik heb altijd zo'n fascinatie gehad voor kerstallen. Ik stond vanmorgen om negen uur uh, al op de Domtoren. Um, dat was niet zozeer voor mijn persoonlijke plezier. Maar uh, dat had met mijn werk te maken. Maar in de Domtoren, daar staat dan uh, rond kerst altijd de, de Utrechtse kerstal. En dat vind ik dan zo leuk... Daar ga ik altijd even bij zitten. Een beetje met die headers, niet met levende figuren. Nee, nee, nee, zo mooi is nou ook niet. Nee, het zijn hele mooie popjes. Ik vind dat gewoon echt. Het is een beetje kitscherig. Maar, maar ik zal het maar meteen zeggen. Daar hou ik eigenlijk wel een beetje van. <laughs> goed, helemaal niet kitscherig, maar wel heel erg mooi. Uh, dat ben jij, uh, Pien. Uh, jij gaat voor ons spelen uh, This Hard. Ja. Heel goed. Dit is Blue June Live. Wanted more wounded soul Lift up toes bring me far Riding in the wind Calling you. Run into the rising sun. Found the free world. Raise up your head. Feed your heart with. Is this always the same. You feel different. I am odd and strange. Out of sight, I can't see. So I try, I try. To to Run into the rising sun Found the free world Raise up your head Feed your heart Blue June, live en this heart. Dankjewel Pien. Schrijf vooral nog even lekker aan. Gaat Willem straks toch weer met je meespelen? Ja, het laatste nummer. Ja, die die ja. zit nu heel onrustig aan de andere kant van de studio. En weer ja, tijgeren. Zo van, oh, ik heb eventjes geen rol. Nee. Uh, ja, hij komt, uh, hij, komt, hij komt gewoon weer terug. Nou, heel fijn. Dan horen jullie zometeen uh, uh, in het uh, derde uur alweer van uh, Dit is de Nacht. Maar laten we even bij het tweede blijven. Um, heeft u thuis een kerstalletje staan? Of heeft u vaste uh, uh, objecten die met kerst altijd weer van zolder afkomen? En die u elk jaar weer neerzet? Of heeft u bepaalde herinneringen aan kerst? Aan de periode van kerst. En wat voor betekenis heeft dat uh, voor u? Laat het me weten, dat kan via het gratis radio 1 telefoonnummer 0800-1121-0800-1121. En mailen dat kan ook naar nacht.eo.nl. Of praat mee vannacht op Twitter, hashtag dit is de nacht. Um, ik had het net al over kersttalletjes. Ja, ik, ik heb een beetje een voorliefde voor de uh, wat kietcherige kant van kerst. Um, en dan bedoel ik dus ook wel een beetje... Nou ja, de, de, de, de glimmerigheid ervan. En, uh, zingende kerstmannetjes. Dat soort dingetjes. Ja, ja, ja, ik ga een beetje los met kerst. We hebben een redelijk uh, verantwoord ingericht huis, Vincent. Denk ik. Maar met kerst dan mag ik zo'n boom neerzetten en dan ga ik ook los. Een soort compensatie, ja. niet? Ja, ja, er zit een soort extra in mij die heel enthousiast wordt... als het weer december wordt. Van al die lichtjes en die glimmertjes... Dat geeft niet. Daar kun je voor behandeld worden, denk ik. <laughs> Vincent, dat is toch echt gemeen. Maar heb jij niet, heb jij, heb jij daar geen gevoel van? Er is toch een beetje nostalgie of zo. Heb jij dat niet? Nee, dat, uh, dat heb ik zelf niet. Uh, ik vind het gevoel van Kerst wel leuk, maar dat dat kun je dat kun je ook oproepen met uh, kaarsen en een en. Ja. Een, uh, ja, ik heb zelf bijvoorbeeld geen kerstboom, maar een vaas met allemaal takken erin. Dat geeft voor mij wel het kerstgevoel, zonder dat je die geëkte kerstboom hoeft op te tuigen. Ja, Gekke, ik bedoel heel traditioneel, Maar dat vind ik dan toch heel leuk. Zelfs al liggen de meeste naalden nu alweer op de grond. <laughs> En heb ik een kat die natuurlijk met de kerstslinger er vandoor gaat. En sneuvelen er elke nacht ballen omdat de, de kat ze eruit tikt. En misschien heeft die kat wel smaak. Ja. Oh, oh, oh, oh, dit gaat nog een hele lange nacht worden. Ik hoor het al. Oh ja, ja, nee, ik kan er niks aan doen. Sterker nog, ik herinner me... Dat is een, een kerstherinnering die ik heb. Mijn, uh, mijn grootmoeder was ook altijd zo gek op uh, allerlei glimmerigheidjes die bij kerst horen. Mijn ouders helemaal niet. En als het dan bijna kerst werd, dan nam um, mijn grootmoeder mee. En dan maakten we een wandeling langs alle huizen. Je hebt, je hebt mensen die echt uitpakken met kerst, weet je. Dat ze alle lichtjes in de tuin en glimmende objecten... en opblaasbare kerstmannen, verzin het allemaal maar. Um, en dan gingen we altijd bij al die mensen even kijken. En dan deden we echt zo'n rondje. Nu is mijn oma er niet meer, maar ik, ik doe nog wel steeds dat rondje. Ik vind dat nog steeds... Ter nagedachtenis aan jou. Ja, maar ook wel omdat ik het gewoon wel... Ja. Ik vind het gewoon wel leuk. Ik vind het wel grappig om te zien wat mensen hoe ze uitpakken. Nou, woon ik ook in, een, um, in Ondiep, in Utrecht, ken Ja, ja, ja. Nou, dat is uh, wat mij betreft met kerst echt een topwijk. Want mensen pakken echt uit, weet je. De, hun, de, de, de, de ramen van de woonkamers, dat zijn, dat zijn echt vensters. Daar mag je in kijken, dat is ook duidelijk. Dat Alles wat je maar kan verzinnen op het gebied van kerst... wordt wel uh, tentoongespreid bij mij in de wijk, hoor. Mensen pakken wel echt uit. Ja, dat klinkt heel gezellig. Ja, ik vind het echt ik vind het zo ontzettend gezellig. Ik vind het zo ontzettend bij kerst horen. Heeft u dat nou ook? En heeft u een, een gevoel van nostalgie zoals ik dat heb? Of heeft u zoiets van, nee, kerst gaat helemaal niet over die, die bomen... en al die attributen, Miranda. Praat met ons mee vannacht. We hebben het over kerst. En uh, zometeen in het volgende uur ga ik met Vincent nog veel dieper in uh, trends praten... En, en wat er allemaal modisch is op het gebied van kerst. Maar ik wil nu nog eventjes een beetje bij de... Ja, de nostalgische kant van kerst blijven hangen. Um, heeft u uh, een nostalgisch gevoel bij de kerstperiode 0801121 uh, Praat mee uh, met onze gratis telefoonnummer 0801121 Gaan we even een, uh, nou, een, uh, een nostalgisch kerstnummertje draaien... van Chris de Burg. Dit zijn de Bells of Christmas. If you know someone.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 Open their hearts to the memories of Christmas and take them back in time. So, have a very Merry Christmas, everyone. Celebrate the coming of the newborn Son. Everywhere this happy day, we Let the light that shines with the wonders of Christmas fill every heart all over the world. Let us believe in the spirit of Christmas and dream of peace on earth. So have a very Merry Christmas everyone, celebrate. Where this happy day we Bij kerst horen natuurlijk ook kerstliedjes. En dit was er zeker weer een. In dit geval van Chris the Bird. de Bird. Annelijn Sjaak. Ja, goedenavond. Sjaak, een hele goede nacht. Hoe gaat het met je? Ja, prima joh. Fijn. Ik, eh, uh, uh, ik, ik, ik met kerst heb ik altijd iets, iets, je uh, je uh, het over nostalgie en zo. En nou, daar, daar ben ik ook niet vrij van. En ik moet zeggen dat ik een, een, een kort gedichtje heb gemaakt. En dat wil ik graag met jullie delen. als Graag, af. ja, heel graag. Komt die aan? De kerstboom in de hoek rechts van de deur. Met de ballen, de engeltjes en dan die geur. Het stalletje, een doos met rotspapier. Maria, Jozef en het kind. De beeldjes licht beschadigd. En ik vind het meer dan zomaar herinneringen. Het stille nacht en de herretjes zingen. Nachtmis en pianospel. Een kinderlijk maar diep geloof dat wel. Als jaren later deze beelden en gedachten steeds minder brengen van wat je verwachtte. Als beeldjes plaatsmaken voor het verhaal, wordt kerstmis haast een beetje kaal. Je durft te twijfelen aan enkel en grot, nog even en je twijfelt ook aan God. Het woord, ontdaan van beeld en sentiment, brengt nooit meer de kerst zoals je die kent. Maar diep van binnen leeft nog het kind, dat de oude tradities geweldig vindt. En het is de God in hem die zegt, kerst met jouw gevoel is nog niet zo slecht. Geloof in dat wat diep in jou het geloof teruggeeft. Geloof in een nieuwgeboren God die in je leeft. Dank je wel, Sjaak. Dat was hem. Heel mooi. Uh, mag ik je wat vragen? Ja, hoor. Zou ik dat op de mail mogen hebben? Vind ik wel leuk. Uh, ja, wel, hoor. Ja, heel graag. Uh, wil je hem dan uh, mailen naar ons mailadres nacht.eo.nl? nacht.eo.nl. Ik ja. ga het doen. Dank je wel, Sjaak. Ik wens je een hele fijne kerstdag. En ik wens jou precies hetzelfde. Dank je vriendelijk. Een hele goede nachtdag. Ja. ja. Wat leuk zeg, gedichten. Uh, ja, meer een Sinterklaas-ding, hè, Vincent. Maar uh, ja. uit onverwachte hoek. <laughs> ja, dat, dat is de magie van, van uh, uh, Nachtradio. Er gebeuren altijd de meest onverwachte dingen. Ik vind het uh, erg gezellig. Ja, nou dat is ook precies de bedoeling in onze, uh, uh, nou ja, misschien niet helemaal naar uh, trendy stijl ingericht studio, maar desalniettemin uh, uh, toch heel erg gezellig. Um, eens even kijken. Um, uh, jij zei net eventjes tijdens een plaat um, dat, dat jou uh, misschien afkeer mag ik zeggen van, van de glim kitschkant van kerst. Te maken zou kunnen hebben met je moeder. Ja, dat was heel vertrouwelijk wat ik jou vertelde. En dat oh, gooi je nu ja, gewoon de eten. Ja, ja, ik ben niet helemaal nee. betrouwbaar wat dat betreft. Ja, als ik iets in deze studio hoor, dan gebruik ik het. Ja, nee, mijn moeder liet altijd de kerstversiering liefst het hele jaar hangen. Dan had ze mooie engelen. Opgehangen boven de haard en, en uh, allemaal kleurige ballen. en ja, Ik vond het als kind al afschuwelijk. En dan vroeg ik zo in mei, juni, van, mogen, mogen die engelen alsjeblieft weg? En dan zei ze, nee, dat ziet er zo gezellig uit. We laten ze nog een paar maanden hangen. Dus misschien dat het daardoor komt dat ik zelf uh, helemaal niet zo van de kerk... Maar echt tot de had. zomer? Ja, Dat is ook wel een beetje absurd natuurlijk. Ja, dat, uh, dat zijn jouw woorden. Ik... Uh, ja, nou ja, dit vind ik wel vergaan. Ik, ik bedoel, de eerste kerstbomen in, in de Omdiep verschijnen wel al half november. En verdwijnen meestal pas rond 1 februari. Dat, dat is al een hele lange tijd. Maar ik uh, schaamde jullie... me als kind gewoon. Ja, ja. bizar. En, uh, en grappig. En, maar jij had het dus als kind al dat je dacht... hé, hey, dat moet even anders ingericht worden. Ja, ik, ik ben uh, eigenlijk architect en ik uh, hield van strakke ruimte en ah. <laughs> mooi lijnenspel ja. en licht en niet van uh, <laughs> zwierige engeltjes. En, nee, nee, die passen er dan helemaal nee. niet in. Maar is er dan geen één vorm van kerstdecoratie waar je enthousiast van kan worden? Ja, zo, zoals nu uh, de decoratie die je nu al ziet, het zijn hele geometrische vormen. Dat, uh, dat, dat vind ik eigenlijk best wel, uh, wel mooi en dat past ook heel goed bij deze tijd. Ja? Maar dat noemen mensen niet, niet gezellig. Om er eens even een woord op te plakken. Ja, dat is de nieuwe gezelligheid. Ah, <laughs> dit gaat toch een hele interessante tijd worden. Heel goed. Um, wij gaan zo meteen in het uh, derde uur van dit is nacht verder praten over uh, kerst. En ik zou het heel leuk vinden als u straks uh, ook meedoet in de uitzending. U kunt bellen. U, uw kerstgewoontes, uw kersttradities. Houdt u van een boom? En zo ja, moet het een echte zijn? Of mag het een nepper zijn? Heb je daar trouwens een mening over? Dat als je een boom neerzet, moet die dan echt zijn? Of mag het een nepper Wat ja, puur is de nieuwe luxe, is de slogan van dit jaar. Oh. En alles moet wel echt zijn. Als je een stuk vlees op je bord hebt, dan moet dat ook echt een goed stuk vlees zijn. En je kan niet een nepboom neerzetten. Oh. Oh. Sowieso is dat totaal niet duurzaam, maar dat zijn kerstbomen sowieso niet. Nou, nou dat is toch misschien... Uh, je kunt tegenwoordig een kerstboom huren ja dan uh, in gaat, dat geval dan gaat die bos uh, weer in. Ik heb het een keer gedaan, maar het is wel heel ingewikkeld. Maar je haalt dan je boom op, en dan krijg je een, een, een nummertje en dan breng je hem dus op een vaste dag weer terug. En dan schijnt hij het bos weer in te gaan. Maar ja, dat heb ik niet kunnen controleren. Als de naalden niet zijn uitgevallen, ja, is ook bij jouw boom. Ja, de mijne die nu bij mij in huis staat, is niet meer te redden, Vincent. Nee. Nee, nee, ik, ik zou blij zijn als er nog wat op zit op tweede kerstdag. Het was een beetje een miskoop dit jaar, maar goed, dat heb je soms ook. Uw kerstverhalen, uw kersttradities, praat met ons mee vannacht. Dat kan op ons gratis telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. Over uw kerst dit jaar. 0800-1121. Of stuur een mailtje. Zoals Sjaak zometeen doet met zijn gedicht naar nacht.eo.nl. En twitteren, dat kan ook. Dit is de nacht, daar vindt u ons onder. Op Twitter. Zometeen zijn we terug. Na het nieuws van 4 uur. Tot zo.